Prins, uh, hoorde je, de artist formerly known as uh, uh, Cap. Goed, de mannen formerly known as uh, Prins uh, van de afgelopen dagen... die uh, is Jeroen nu snel even aan het uh, bellen. We gaan eens even terugblikken op uh, de Vasselovins uh, 2010... wat natuurlijk alweer een paar dagen achter ons uh, ligt. Maar goed, we kunnen het niet vergeten en we zoiets, we hebben zo'n leuke Vasselovins gehad, ook uh, met uh, de heren van Studio 0.0... Dus dat we denken, nou, we gaan toch nog een keertje uh, nabeschouwen. Nou, Jeroen die heeft uh, contacten met, uh, met heel Venlo, uh, zeg maar... Dus als het goed is hebben we nu beide, ja, mogen we nog hoogheden zeggen? Of hoe zit dat nu? Ja, dat mag, maar dat, uh, <laughs> dat, is, uh, dat is er nu. Nou, we hebben, aan de telefoon hebben we niemand minder dan de hoogheden van de Wortelpin en de jokers. Dames en heren, prins Erik en prins Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, hoi, meneer Erik. Hoe zit het met de zwarte gaten? Eh, uh, nou, ik uh, heb er geen last van, eerlijk gezegd. Nee, echt niet? Nee hoor, nee, nee. En dit is <laughs> uh, Marcel Ogerijse. <laughs> Marcel en Erik. Ja, je hoort natuurlijk wel eens uh, mensen praten over pas op dat je na de, de vastlopende tiet uh, niet in een zwart gaten terecht komt. Praten met gewoon zijn dialect of in het uh, uh, Afrikaans. Dus jullie wel, ik niet. Dan af te ja, jullie wel, ik niet. Weet uh, je maar... wel, Dennis niet. Nee. Dan houden het gewoon in nee, uh, uh, Ja, Ik denk dat als je zo'n uh, emotionele tijd meemaakt met een hele hoop uh, hoogtepunten, uh, emotionele dimensies waar je in terecht komt, uh, waarin je toch een aantal weken heel intensief met elkaar en uh, met met ik bezig bent, in, in mijn geval. Dat je na die, na die woensdag uh, ook wel weer uh, ja, heerlijk uh, thuis kunt genieten, met de hond kunt wandelen, de vloer kunt poetsen en alle dagelijkse dingen uit het leven. Weer weer op kunt pakken. Ik denk dat het ook heel goed is. Dus in die zin denk ik. Uh, nee, ik, uh, ik, ik, ik vind het uh, moeilijk om wel in te schatten wat iemand met een zwarte gat zou, uh, zou bedoelen. En bij Prins Masel, wie is dat Burg? Ja, bij mij is het eigenlijk hetzelfde. Ik heb, uh, het werkt heel louterend, dus uh, inderdaad, 2,5 weken in het middelpunt van de belangstellingstijs. En alles in de geer is goed geregeld. De is opgehold met een wagen, de is toesgebracht met een wagen, uh, de mantel werd ik omgehangen als er ergens uh, naartoe moest, uh, de sjaal werd ik afgenomen als er ergens uh, naar binnen uh, Dus het is inderdaad een prinsheerlijk leventje, ja. maar uh, het is ook wel weer heel erg fijn en heel lekker. En we geven een te keren in een regelmoord van uh, smorgens opstoorn, uh, de kien Eentjes uit bed holen, eten, uh, werk. Uh, zelfs werk is dan weer... Uh, ja, dat is dan toch weer uh, een bepaald uh, ritme, was er door mij, Kris Wat gewoon heel prettig weer uh, is om er terug te keren. Maar mis je het dan niet, uh, Marcel? Sorry? Mis je het nou dan niet? Eh... Uh, Missen, nee. Op, op, je kijkt natuurlijk terug met, met ontzettend veel plezier en dankbaarheid op deze uh, intensieve 2,5 week. En niet te vergeten ook alle weken uh, die daaraan vooraf gaan, waarin je toch een, een, een geheim moet bewaren en uh, in het geniet verschrikkelijk veel voorbereidingen moet treffen voortdurend op je hoede moet zijn, dat het, uh, het grote geheim niet uitlekt. Mm -hmm. En uh, dat, is, dat is een periode, ja, dat, dat, dat is eenmalig om zoiets mooi mee te mogen maken. Maar uh, nee, dan, is het, dan is, het is het ook mooi geweest. Uh, de carnaval is hartstikke leuk, daar leef je naartoe. Maar het is ook een keer, een moment uh, om te zeggen van, nou, nou is het mooi geweest, het feest kan niet nog mooier worden en groter als het al is. Erik, Bedicht, wie waren dat met die? Uh, omdat, ik denk dat er nog een extra dimensie was om dat samen met die broer te vieren of niet? Ja, nou, ik denk dat het zelfs een uh, veurgracht is om dat met breuers te mogen doen. En uh, ook dan uh, trek ze heel uh, close met elkaar op als ze eigenlijk in, uh, in, in de jeugd ook al duistert dat als ze op een gegeven moment uh, zitten. Uh, uh, Toen schronk hij ze uh, vermoorden. Maar uh, merkt je merkt natuurlijk als ze in, in de innoverende tijd uh, dagelijks met elkaar bezig zijn... En ook andere emoties en andere dimensies van elkaar. Gij uh, ze leren kennen. Ondanks dat ze toch al uh, in ieder geval dan uh, 39-jongen met mijn grote broer en uh, 33-jongen met mijn breur een keer optrekt. En dat waren al heel apart. Uh, uh, ook in het Veurtraject had ze natuurlijk te maken vanaf september al met een bepaald rijboek Op deze uh, van de Veurenvergaders. En dan kunnen ze allerlei. Uh, ...zaken tegen en uh, je hebt er nooit ook, zeg ik gezegd op zaken, want we moeten het soms ook zakelijk uh, benaderen... ...dat alles ook uh, tot in de puntjes uh, goed volop als het zo is. En dan komt ze ook weer in andere dimensies terecht uh, die ze de veuren van elkaar en niet eens echt uh, goed kost En dat was wel heel apart om dat mee te maken, om die broers nog beter te leren kennen. Ja, en dan uh, is ze uh, vervolgens het, uh, het contrast uh, van het dagelijkse leven naar de vaste toe waarin ze dan helemaal niet hun daaggrijs en uh, waarvan uh, de mensen in, in groep staan ook heel veel drukkies, Want dat is met het meisje B Ja, precies. Is het dan dan, nou, ben je je broers nou niet een beetje zat nu op dit moment? Dat je denkt van nou even niet meer. Uh, nee, nou, sterker nog. Ik geloof dat uh, Roger hier onder Noord kwad op drie straks even uh, koffie kan drinken. Dus uh, wat daar dan ga je er uh, wel goed mee door? Gewoon. En uh, zal ik ongetwijfeld ook uh, de andere voor uh, dit weekend nog een keer uh, gaan zien. Dus uh, dat gaat gewoon door. In band hebben we zoekloos dat... Uh, Zelfs nog de vaste was heel intensief met elkaar optreks, dat het En Het is moeilijk om ook met elkaar achteraf van te kunnen geneten. En ook eens kunnen op geweldige schoenen vaste Ja precies. Ma Marcel, gekke vraag. Hoe is het om op zo'n podium te staan in de zoekkoel? <laughs> Ja, niet, niet, uh, niet beëngstigend. De, de gij het podium op en er werd natuurlijk dat alle ogen Nederland van de, de zoekkoel, maar ook nog van uh, tv-kiek Limburg, op zich gericht zien. En uh, ja, dat kan ik op zich redelijk uh, oetschakelen, dat, uh, dat gevoel van, oh jee, uh, he, nou, nou kieken er heel veel mensen mee wat ik doe en wat ik zeg. Uh, ja, de beste benadering is goed in zichzelf blijven en uh, ja. door gewoon en, en lotte merken dat ze inderdaad dat er door een verschrikkelijk veel plezier aan beleefd. En ik hoop uh, dat het plezier wat we in ieder geval beleefd hebben, dat dat ook overgekomen is bij het publiek. We hadden het er net al kort met Eerge, Marcel, uh, dat de vriendschap, uh, in ieder geval bij de pereurs, uh, Knor, <coughs> sterker is geworden. Is het bij uh, met die drietsplan ook gebeurd? Dat uh, uh, zeker. Kiek uh, is natuurlijk Erik uh, uh, en is natuurlijk uh, directe familie van mij. Uh, is getrouwd met mijn, uh, met mijn zus. En uh, Frans Bakker, ja, die ken ik ook al van jongs af aan. En ondanks dat wij misschien uh, niet uh, door boete of door Nere, zeg maar, heel intensief met elkaar hebben opgetrokken, waren ze toch een van de mensen. Waar ik eigenlijk meteen aan dag wie het ging om een tweede geschikte klanten uh, te vinden. En uh, Frans had dan nog als beker komt het voordeel dat hij met zijn ervaring in de rol van elf natuurlijk ons ook de geertjes in het protocol kost wiezen... zodat we eens een keer af en toe uit de band kosten springen of eens een keer iets origineels kosten doen. Ben je met elkaar nooit dat ik eens een keer zat al die dagen dat je de keer s'nachts nachts uitzet van ja oké okay, nu even niet. Uh, nee, nee. We hebben uh, uh, overdag natuurlijk uh, een, een, wel een druk programma, maar dat begon meestal toch pas vanaf drie, vier uur. En uh, dan trek je natuurlijk intensief met elkaar op tot uh, soms zo s nachts uh, één of twee uur, of nog later. Maar je hebt dan toch alweer momenten dat je even terug kunt schakelen. Uh, uh, nee, er is geen enkele vorm van irritatie of wat dan ook op welk moment geweest. Uh, sterker nog, uh, we stonden elkaar wel eens aan te kijken. Dan gaven we elkaar een knip zo van, uh, van wat is dit toch verschrikkelijk mooi dat je dit mag meemaken. Ja precies. Erik, uh, jij deelt dat gevoel neem ik aan. Ik vind dat uh, Marcel het heel uh, juist uh, verwoordt. Dat is precies hoe die het aangeeft. Uh, uh, je zit alweer op die klok te kijken om, om vijf uur van nee, ze komen ontstaanlijk koralen. de wagen ja. komt voorrijden. En uh, we mogen weer. En, uh, ja, de dag vanavond de het vaak even met elkaar bellen. Hè. Het was uh, geweldig gisteravond. Uh, hoe heb jij dat ervaren? En dan uh, blik je nog eens even terug op de dag uh, die daarvoor was. En uh, dan kijk je alweer naar, naar de middag, de namiddag of de avond. En uh, je zit wat dat betreft die drieënhalve week echt in een, uh, een bepaald ritme. Waarbij je even terugkijkt op de dag van gisteren. En alweer vooruitkijkt van wat gaat er weer komen. En uh, dat is heel mooi. Ja, heb je iets van een hoogtepunt... Uh... Ja, het is leuk dat je dat, dat vraagt. Ik heb daar uh, al even over nagedacht, uh, uh, hoogtepunten. Ik, ik vind dat een, een, een ook wat uh, lastig te beantwoorden vraag. Waarom dat het allemaal leuk is en allemaal hoogtepunten zijn? Uh, laat ik het anders zeggen, een ziekenbezoek is geen herenzitting. Uh, en ik, ik heb het in het verleden al eens vergeleken met een, een spoorlijn waar overal een, een station aan geschakeld is. En als je dan in die trein zit, dan kom je elke keer op een nieuw station terecht. En elk station is een nieuw hoogtepunt. Uh, alleen in wat voor emotionele dimensie je terecht komt, dat is altijd even afwachten. Als je ergens binnen bij, uh, bij zieke mensen en uh, zonder dat je ook maar één woord hebt, uh, hebt gesproken uh, en, en ze beginnen spontaan te, te huilen, uh, dan maakt dat heel veel indruk. Ja. Uh, en als je een dag later op een herenzitting op een tafel staat, dan is dat weer een emotionele dimensie waar je in terecht komt, mm. die, die anders is. En uh, Wat dat betreft is vast bijna met geen pen te beschrijven. De, je komt in, de, in zoveel emoties en uh, je doet zoveel indruk op, dat het uh, heel lastig is om daar in hoogtepunt uh, uit te pakken. Maar goed, we hebben natuurlijk in die, in die weken heel veel, heel veel meegemaakt. Ik noemde net al die huilende mensen. Mm. Maar ook, eh, op een gegeven moment bij een, een kroeg waar ze drie varkenskoppen op een, op een paal hadden geplaatst met welkom in de knorrenriek. Ja. En vooral eh, staan er 150 mensen met een varkensneus op te op dansen. En een, een, ja, dat zijn hele aparte dingen om mee te maken, überhaupt. Ja, dus weer wat anders dan een graaf, hè? <lacht> Ja, precies. Hey Max, is dat bij jou ook zo? Want bij de Jokers is natuurlijk een heleboel uh, strak, strak geregeld. Eigenlijk weet je al van minuut tot minuut waar je bent en een beetje wat je gaat, uh, gaat doen uit traditie. Is het dan toch dat, je, dat, je, dat het toch nog een beetje ver, ver, ver, verrast? Jawel, want ik heb bewust uh, dagelijks niet te veel op het programma gekeken. Uh, je geeft het grappig genoeg, je gaat geeft ook leven naar uh, het, het belgenwinkel of het belgeluid van, uh, van de ceremoniemeester. Die geeft met, dat is net als een schoolbel vroeger, uh, hè, die geeft aan, daar staat wel wat te gebeuren. En dan loop je of ergens uh, een seniorenzitting binnen, of je bent bij het Fortissimo-concert. Of je loopt, uh, wat we ook gedaan hebben, is op een gegeven moment bij een uh, doodzieke uh, oud-adjudant uh, zijn we op uh, even een privébezoek geweest. Uh, nou, Dan zie je gewoon iemand die langzaam uh, ja, het, het leven uit zich voelt uh, wegvloeien. Uh, ja, Hoeveel plezier en hoeveel vreugde dat dat op zo'n middag dan nog schenkt. En uh, je, goed, je weet dat je niks meer kan doen voor, voor de persoon. Maar puur het even daar aanwezig zijn, op de, exact op de dag zeg maar, dat hij dertig jaar eerder uh, tot adjudant werd uitgeroepen. Ja, dat heeft weer zoveel emoties uh, bij hem losgemaakt. Uh, nou, dat was gewoon heel dankbaar om uh, te mogen doen maar uh, ja, als je mij vraagt nou, wat zijn mijn hoogtepunten dan moet ik inderdaad Erik bijvallen Het is, uh, ja, de hoogtepunten zijn eigenlijk net zo divers en kleurrijk als dat te vastelovend is uh, of je nou bij, bij een seniorenzitting bent of bij iemand privé thuis. Het is heel wisselend. Een van de dingen die mij in ieder geval, of in ieder geval ons, uh, ontzettend uh, goed bevallen is is de blauwe zaterdag. Uh, ten tijde van de boete, gewoon de boetezitting. Een klein intiem uh, concert bij de kwartelenmarkt voor allemaal toch veel Venenaren. Uh, nou, het was daar zo gezellig. Ze hadden het ook heel huiselijk gemaakt met een bar op de buen. Dus we zijn daar eigenlijk veel langer bleef, gebleven dan dat we eigenlijk dachten daar te zullen zijn. En ja, dan sta je daarna naast die bühne en dan zeg je van, hé, hey, dit was toch wel iets heel bijzonders. Mm. En dit... Dat is ook mooie spontane van het hele verhaal, hè? wat je nu vertelt, Marcel. Ja, dat is, uh, kijk, we hebben ons, uh, het programma liet gelukkig ook ruimte voor uh, uh, mogelijkheden om, als het erg leuk is, om daar ook wat langer te blijven. Mm. Natuurlijk, op een vrijdag gaat dat niet. Dan, uh, dan heb je gewoon de hele dag uh, overal maar een half uurtje voor. Dat is dat inclusief uh, reistijd. Dus dat geeft wel aan hoe kort de bezoekjes aan die scholen zijn. Maar overal breng je dan toch een beetje joeks en jem. Uh, je ziet allemaal die kinderen prachtig verkleed. Nou dan denk ik uh, met die vaste komt het helemaal goed. Ja, kon je van tevoren een beetje inschatten wat je ging, ging gebeuren? Wordt het onderschat ja. of over, overgeschat? Ik denk dat het wordt onderschat. Um, kijk, ik heb mijn vader is in 1981-prins geweest. Maar zijn programma kende ik destijds natuurlijk niet. Ik heb wel altijd achteraf gehoord van ja, het is een intensief programma. Je komt op heel veel plaatsen. Je gaat uh, van, van vrolijke zittingen naar uh, misschien wat minder vrolijke afdelingen binnen de Maria Auxiliatrix. Uh, dus ik, in dat opzicht was ik wel een beetje... Een beetje voorbereid op wat zou komen, maar um, nee, de, de, de, de indrukken zijn daarvoor te divers en het programma is daarvoor sindsdien natuurlijk ook weer uh, deels ook wel weer veranderd. Uh, er zijn nieuwe onderdelen bijgekomen. Er zijn andere zaken van vroeger zijn verdwenen. Maar uh, ik, heb, ja, ik kan alleen maar zeggen... en ik denk dat dat zeker ook namens uh, Erik en Frans... Uh, mijn geldt. wij hebben gewoon uh, met volle teugen hiervan genoten. En uh, ja, dat, ik kan het alleen maar iedereen aanbevelen. Maar het is inderdaad wel iets... wat je van tevoren je goed moet realiseren. Je privéleven staat gewoon 2,5 week hemel uh, op zijn kop... Uh, alles wat, wat normaal lijkt is dan niet meer normaal. Je wordt op straat aangesproken, mensen herkennen je bij de supermarkt, willen allemaal even een praatje, willen allemaal even aandacht van je. En ik kan alleen maar mijn muts afnemen voor iedereen uh, die als bekende Nederlander uh, door het leven moet gaan en hier waarschijnlijk uh, het jaar, een jaar uit mee te maken heeft. Inmiddels is dan ook uh, echt de muts afgezat, hè? Ja. Um, en wie heeft u dan de periode, wie is aan de 11e van de 11e voor voor beide prinsen? Eer, tegen Jirsma. Zal ik even? Ja? Ja. <laughs> uh, op dit moment uh, is het natuurlijk even genieten van, uh, van, van het gezin. En uh, weer uh, gezellig toesten, dingen doen. Uh, was even niet aan toe best gekomen. Uh, vervolgens hebben we dadelijk duidelijk uh, rond half vast, Hebben we uh, nog de toetrekking van de Golden Weerbast. Al waar we met, uh, met gezelschap naartoe gaan. We organiseren zelf nog een, een fietstocht van de zomer. met uh, met het gezelschap de God van Elf. En dan hebben we straks, natuurlijk in november, het inschieten van de vastverloorende de promptzitting. Waarbij we officieel aftreden binnen de Wortel de Pen. En dan is het de tijd, dan is de volgende waarschijnlijk de volgende Prins, alweer geboren in het Belier. Ik zit mensen geboren, spreekwoordelijk bij de Vorst. Ze hebben hem dan weer aan de Hoel Hood zitten. Uh, dus dat is eigenlijk uh, het programma wat wij uh, doorlopen tot de 1e of de 1e Tot de pronks, dat moet ik eigenlijk zeggen. En ben je ook eens Marcel? Ja, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar. Wij hebben uh, natuurlijk de altprinsen uh, Die hebben zich in een, in een groep, uh, zeg maar, samen geschoold. En die komen één keer in de mond, uh, komen die bijeen. Uh, ook wij zullen laat uh, nog wel een keer uh, een evaluatie doen van de vastelovend met de betreffende roodslijen. Uh, ja, wij is, hebben eigenlijk. onlangs dus eigenlijk op woensdag het hier Schellen gehad. Dus we schakelen niet in één keer op dinsdagavond helemaal uh, naar, uh, naar Kanaal Zwart. Maar um, Gijs, gewoon uh, met wat, wat kleinere evenementen, uh, zullen we toch nog wel regelmatig met zijn drieën even uh, door B aanwezig zien. Dan niet meer met muts en veren, maar wel met de regalia, zeg maar. En inderdaad, wat Erik ook zei, het, in het noordje, or, in november, ja, dan uh, komt er nog een zetting Waar ze echt officieel uh, afvoerigheid uh, van de geaarsheid genomen wordt. En uh, als ze dan door de parotage kunnen van de Halt dat mag niet te letterlijk nemen, <laughs> dan uh, mogen ze zich uh, voegen bij dat edele gezelschap. En uh, dan stellen ze andere leuke dingen te wachten. Ja precies, nou vandaag, vandaag schijnt een beetje het, het zonnetje, het, het regent een beetje. Uh, vorig weekend hadden we een heleboel sneeuw, kou, uh, glad. En uh, toch was het volgens mij uh, goed weer vorig weekend hè? Ik vond het van wel. Ik, uh, ik heb uh, eigenlijk nooit al die dagen het koud gehad. Dat uh, cump inderdaad, wat Erik ook wel aardig is, crisis kreeg verschrikkelijk veel uh, feedback van de mensen. Ik kreeg heel veel warmte druk, maar uh, ook even zonder die figuurlijke warmte uh, vond ik het fysiek uh, goed uit te halen. Uh, ja, het is me echt 100% meegevallen. Het heeft me af en toe wel op de stem geslagen dat die wisselbaden van warme zaaltjes naar uh, kalde boete log. Maar uh, al die oren op de kerststorm, de opdracht en dicht van intrekken. Uh, ik heb er eigenlijk, uh, ja, ik heb er eigenlijk niks aan de huur gehaald. Niet, uh, niet zeg maar met wat klunde botten van de kerk afgestapt. Uh, het nou, en... was ook wel moeilijk voor het contrast van de trouwens. Uh, tenminste, als we keken naar de zondag, uh, de sneeuw in, in Brierik, mm -hmm. ja, dan had dat ook wel heel wat. Al die bonte kleuren uh, aangeschoten uh, ten opzichte van de sneeuw. Het waren wel uh, heel leuk om te zien. En qua, qua weersomstandigheden, qua keld, viel het eigenlijk wel mee. Want uh, de dag ervoor, toen werd het guur en toen weiden loopt nog flink bij. En dat waren uh, in ieder geval de zaterdag en zondag toch een stuk minder. Ja, het, het, het was in ieder geval een mooie vaste loven, toch? Het was een geweldige vaste Wat je uh, opvult dat ook uh, op plaats je binnen verenigingen... ...er zo veel mensen zich inzetten binnen de gemeenschap, veel vaste lovend, uh, ja, Dat dat ook alweer uh, hele opvallende zaken zien die ze uh, misschien als vanzelfsprekend uh, zuurs... Maar die, als ze tegenkomen ze teken, pas opvallen, want uh, overal probeert elke vereniging het, hun eigen vereniging en ook als de prins kunt het nog de zin te maken. Ja. En dus, als ze juist met wieveel inzet dat het gebeurt, ja, dan mogen we er groot op zien. En dat geldt voor een gans groot wat wij allemaal met elkaar doen. Nou, wij hebben in ieder geval van jullie, van jullie genoten, zowel in Venlo als in, als in Blerik. Dank jullie wel daarvoor. Uh, nu hebben we alleen het, het grootste dilemma. Nou, we, laten we nog één keer een vaste lovensplaat uh, draaien. Dan kunnen we kiezen tussen vandaag van W3 of Blerik blief boeten. Kies, kies jullie maar. No. Doe maar een keer op Blierik, want ik heb weer drie uh, deze dag al uh, zoerdag gehuurd. Dat ik het ook wel eens leuk vind, of frissend vind hem, uh, En het nummer van Blierik te huren. <laughs> en Blierik bleef boeten met de lempjes op dag. Een mensenmassa van je wel. Dus het uh, nog maar schoon de Ach, ik Heren, dankjewel uh, dat jullie even tijd uh, wilden maken op deze zaterdagmiddag. Maak er nog hele leuke maanden van. En uh, we, we lichten ergens tot in uh, november dan. Goed zo, bedankt. Eef. Hoi, Hoi. Eef.